4 uur. Lottlewin met het NOS-journaal. Rusland verlengt het staakt het vuren boven Syrië met een dag, dat heeft president Poetin gezegd. Het bestand, dat dinsdag inging, zou vanmiddag aflopen. Het is bedoeld als humanitaire pauze. Gewonden en zieken uit het zwaar gebombardeerde Oost-Aleppo kunnen daardoor de stad verlaten. Rusland zegt dat ook Syrië de verlenging van het bestand steunt. Een man van 41 uit Breda, die eerder dit jaar een arrestatieteam bedreigde met een pistool en een revolver, hoeft de cel niet in. De rechter geloofde de man die zegt dat hij de agenten bedreigde omdat hij dacht dat hij overvallen werd door criminelen. Half april stormde een arrestatieteam zijn woonwagenkamp in omdat hij in bezit was van vuurwapens. Hij heeft daarvoor inmiddels zes maanden cel uitgezeten. In Gelderland hebben twee mannen een taakstraf gekregen... omdat ze roekeloos zijn omgegaan met asbest. Ze hadden in een oude steenfabriek in Dodewaard... een evenement georganiseerd waar honderden mensen op afkwamen... terwijl ze wisten dat er asbest in het gebouw zat. Iets meer dan de helft van de volwassenen in de EU is te dik. Een op de zes heeft obesitas, ernstig overgewicht. Dat meldt het Europees Bureau voor de Statistiek. De meeste mensen met obesitas wonen in onder andere Malta, Letland en Groot-Brittannië. Onder inwoners van Nederland, België, Roemenië en Italië komt obesitas het minst voor. En een Australiër die terecht stond voor de moord op een vrouw, na hun eerste afspraakje is vrijgesproken. De man van 30 en de vrouw van 26 hadden elkaar gevonden op dating site Tinder. Bij hun eerste afspraak in Surfers Paradise kregen ze ruzie. De man sloot haar buiten op het balkon op de 14e verdieping op. De vrouw probeerde op een ander balkon te klimmen en viel naar beneden. De jury oordeelde dat de man niet schuldig is. En dan nog het weer. Het is vrij grijs en uh, zo nu en dan valt er een bui. Later klaart het vanuit het noorden op en daalt de temperatuur naar een graad of zeven. Morgen begint mistig, in de middag weer buien. En net als vandaag wordt het maximaal 14 graden. Dit was het NOS. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de Randstad staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Naarden en Afrit Bunschoten, 10 kilometer met een kwartier vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Knoopendel, 10 minuten verdraging. A12, Utrecht richting Den Haag tussen Bodegraven en Knoop het Gouwe, 10 minuten. A20, Hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk, 10 minuten. A27, Utrecht richting Breda voor de brug bij Gorkum, 20 minuten vertraging En op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar, 2 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 Een hele goede middag. Het is donderdagmiddag, dus Muziek Boulevard Live op CFM. Ofwel, Hans met zijn vrienden in de middag. En mijn vrienden zijn vandaag Imka Drommel en Ronald Kraaierstein. ZFM is te ontvangen via frequentie 106.9 op Psychokanaal 40. Maar ook op internet www wat kan u verwachten? Het gedicht van de week om ongeveer kwart over vier... en de kolom van Mendelitschorel om half vijf. Maar natuurlijk ook weer het weer voor het komend weekend om half zes. Veel nieuws over Zandvoort en de directe omgeving... en uiteraard ook lekkere muziek. Vandaag start ik, en dat zal u vanzelf wel merken, met Jan Smit. En de techniek en de muziekkeuze is in handen van Ronald Kraaienstein. De spreuk van vandaag is... Als je mensen beoordeelt, heb je geen tijd om van ze te houden. En ik wil één ding meegeven. Als je de dag begint, begin dan zo. Begin de dag met een dansje, begin de dag met een lach. Want wie vrolijk kijkt in de morgen, die lacht de hele dag. Ja, zo moet je beginnen. Inderdaad. En we gaan inderdaad, wat ik al gezegd heb... we beginnen met Jan Smit. Vrienden voor het leven. Die komt erachter... in het goede en in kwaad. Want de weg van bestaan is ons helemaal aan de naam. Er wordt gevallen.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 yeah Weer... Ja, ik moet even de regie even weer hebben. Uh... Ja, het is een week geleden, dus het is toch weer even wennen. Ja, maar... Twee weken. Twee weken? Vorige week had je toch een uitzending? Nee, nee, inderdaad, het is zo. Ik ben blij dat je er trouwens weer bent. Ja, ik ook. Ja, je ziet er goed uit. Ja. Dank je. Je bent uitgerust, ik zie het. Ja, het is vakantie, hè? Ja, ja. en wat zeggen we dan? Welkom terug. Kijk, precies. Ja, dank je wel. Dus ja. Je moet hem alles voor zeggen, hoor. Ja, dan krijg we het die oude ja. mensen. Nou, help hem maar dan. Ja.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 Ten feet off a beam Walking in Memphis But do I really feel the way I feel? Saw the ghost of Elvis On you Avenue. never knew. Followed him up to the gates of Graceland and I watched him walk right through Now security they did not see him Every Friday at the Hollywood, and they brought me down to see her, and they asked me if I would. Ik ga een dansje maken voor jullie, ja. Ja. Is dat zo? Ja, ja. Oh, ik vind het wel mooi. Ik vind het vooral de mensen thuis. Doen. Niet dat het helpt, maar nee, ga nee, mama. Nee, ja, nee, ja. Nee. Hey, ik, ik had net even een, een klein gesprekje met onze, onze collega hier. Oh. En ze zit in, in de adviesraad. Adviesraad voor sociaal domein. Ja, ja, dat is hartstikke leuk. Daar wil ik wel wat over weten. <laughs> ja, dat kan. Ja, vertel het eens. nou Wij zijn aangesteld door de gemeente. Wij moesten, er was een oproep voor de gemeente, van de gemeente vorig jaar... Dat ze mensen, wat vroeger de participatieraad was... Uh, was een nieuwe raad door de nieuwe wetgevingen vanuit Den Haag... dat alles naar de gemeente ging vanaf de WMO en jeugdzorg. Ja. Dat, dat ze daar leden voor zochten. En dat zijn dan uh, mensen uit alle lagen van de bevolking, van Zandvoort... die dan advies geeft aan de gemeente, gevraagd of ongevraagd. Dus als wij vinden dat een verordening nou niet in ons... dat uh, wij vinden dat dat niet echt... Uh, goed is, dan kunnen wij ongevraagd advies geven van uh, wij willen dat het anders gaat. Ja, ja maar ik hoorde net een, een verhaal dat je in, in Haarlem geweest bent. Dat vond ik een ja, heel interessant verhaal. Ik was bij een, een conferentie in Haarlem drie weken geleden. Dat ging over de onafhankelijke cliëntondersteuning. Ja. En uh, ja, daar, daar hoor je dan, want uh, er moet een uh, advies worden uitgebracht naar de gemeente Haarlem. En wij mochten daar als advies, uh, participatieraad, verantwoord adviesraad, mochten wij voor de participatieraad, uh, waren we uitgenodigd om ja. daarover mee te denken. En de hooi voor en tegenstanders. En dat was best wel heel erg interessant. Er zijn mensen die zijn heel kort door de bocht. En er zijn anderen die denken heel goed na. Die zeggen: nee, dat kan niet zo. Ja. En er kwamen dus. Er waren veel mensen, er waren denk 70 mensen. Die dan nadenken over hoe, dat, hoe die verordening moet zijn. Ja, hoe dat goed moet uitgevoerd worden. Hoe, hoe dacht, dacht Haarlem erover eigenlijk? Nou ja, iedereen mocht zijn eigen mening geven. En de wethouder in Haarlem die vond, ja, die kwam ook wel. Ja, flink door de bol. Ja, ja, ja. Ik, ja, ik weet niet of ik zomaar alles even zo, uh, in het openbaar mag gooien. Ja. Maar uh, er was ook uh, de voorzitter van de Landelijke Cliëntenraden ja. van Nederland. Die, die was er ook bij en die was uh, absoluut voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Dus dat je iemand bij je hebt als je een aanvraag doet in de bijstand of de WMO. Iemand je kan adviseren. Maar het moet wel iemand zijn die ook wel weet waar het om gaat. Nu dus een beetje verstand heeft van, uh, van, van stand ja. van zaken. Want anders kom je er nog niet uit. En de man uit Haarlem, die was het er niet helemaal mee eens. Nee, dan? die had een eigen mening. Ja, ja. Dat, de, ja dat mag. Maar, dat, ja, maar ja, dan, het, dan kunnen wij dus het, zeggen van... ja, maar dat willen wij niet. Het, het hele lastige is straks... die man die gaat het ook straks voor Zandvoort uitmaken. Nee, want hij is van Haarlem. Oh, hij is dus van Haarlem. Dus de wethouder van oh, zo, Haarlem. Is zo nee, gaan ja, ze kijk, niet goed samen. Nee, nee, want Haarlem en Zandvoort oh. zijn helemaal apart. Nee, oh, gelukkig. Oh, oh. Ja, gelukkig. Dat bedoel ik. Zandvoort heeft een hele eigen... Hele eigen regels. Ja. heb jij nog een leuk liedje? Want dat is eigenlijk wel leuker eigenlijk. Een leuk liedje. Ja, <nog> een leuk liedje. Nou, ja, ik weet niet of je hem leuk vindt, maar is is te horen. F. F. F. F. Dit zijn wij en dit is Erik Leppen. Als hij start, als hij het doet. Als hij start. Hij doet het niet. Ja, kijk, Ja, dat bedoel ik. Andere. En daar komt hij. Indrukwekkend langs de vloedlijn, sporen die u achterlaat, verwijzend naar de weg die werd gebaand, plaatsen waar werd stilgestaan, beharden tegen de storm en stuisand in, voor de branding op het strand, waar de getijden ze fijn polijsten als teken van erkenning. Want zij beogen een hoger doel... waarin de gemeenschap wordt betrokken. Door uw inzet en geestdrift... treden uw sporen voor het voetlicht. En moedigen ze ons voortdurend aan... op die bijzondere wijze door te gaan. Uw sporen gaan in zand voort. Mooi hè? Ik word er zo emotioneel. Ja, ik ook helemaal jammer. En de muziek staat zo zacht... Ik dacht dat je hem harder wilde ja, hebben. Hij stond mooi hard en toen ging je heel... Ja, maar de, de, nee. de programma ook te brullen. Dat ja, ik zat, dat, die het zacht dat heb ik gezegd trouwens. Nee, hij moet harder. Oh, sorry. Ja. Ik zal me er niet meer mee moeien. Ja, ik zal het wel niet meer mee moeien. Zullen we dat nou bij jouw zin doen, Emka? Ja hoor, doe maar mijn zin. I'm Mooie, mooie, mooie, mooie muziek hè. Ja, jij wil gewoon door, hè. Ja, nee, dat was wel de bedoeling. Maar jullie willen vast nog wel wat zeggen weer. Ja, Imka. Oh. Ja, ga je bij wat zeggen? Ja, ik ga wat zeggen. Uh, vandaag is de aan de Oranjestraat uh, verbouwde. Dekenmarkt geheropend door de KNMR. Ja RM andersom. <laughs> de vrijwilligers van de KNMR zijn bekende gezichten in Zandvoort. Het hele jaar staan ze paraat om bij calamiteiten op zee in actie te komen. Donderdag rukte het team uit, maar niet voor een spoedgeval. De vrijwilligers kwamen met hun truck... met een rubber reddingsboot voorrijden bij de vernieuwde dekermarkt. Vanwege de verbouwing was de winkel enkele dagen dicht. Ik ben blij met het resultaat van deze opfrisbeurt. Het winkelmeubilair is vernieuwd en de indeling is aangepast... aldus vestigingsmanager vestingsmanager Kevin van IJsselmuiden. Samen met de KNMR's werd woord, door hem he? een lint doorgeknipt... Ja, dat is een tongbreker. Ja en Ja, daarom geef ik hem ook aan jou. Dat had je nog niet door. Ja, dat is gemeen van je. Anders roepen we toch gewoon de volgende keer gewoon reddingsbrigade. Ja, dat kan ook. Nee, want het is niet gewoon de reddingsbrigade... die aan het strand zit. De KNMR. Het is bij die loods hè. Ja, daar zijn jongens met die hele grote boot. Embers. Ja. Hoe heet die boot ook weer? Malisse of zoiets. Hoe heet die boot? Die boot heeft een naam. Zoek op. Ja, gaan we op zoek. Ik ben er heel... Uh, heel uh, ik denk, ik denk, ik denk, ik denk ja, jij bent een lopende encyclopedie. Ja, ik denk, jij weet het al. Vicky Rowe. ja.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 What's wrong with being confident uh -huh. yeah. What's wrong with being yeah. What's wrong with Heel soms, dan fik je uit de, uit de hitbreed die, die, die hitlijsten wel een aardig nummer op. Ja, heel soms inderdaad. Ja, dit, dit, dit is er wel eentje hoor. Het is uh, tegenwoordig in die is het helemaal niks meer, vind ik nou, nee, nee. ook. Uh, weet je, we, we zeuren wel, maar ik heb de oude hitlijsten er eens bij gepakt. Dat klonk ook allemaal hetzelfde hoor. Ja, hetzelfde, maar dit is gewoon niks. <laughs> <laughs> um, a, alle jongelingen, uh, hij heet Hans Wassenaar. ja. Hij zeg, woont hier niet, maar je kan hem opwachten hier voor de studio. Ik zou het niet <lacht> doen. <lacht> Jonge joh. <lacht> uh, <lacht> Deel <heb>, die handtekening <lacht> uit, ja. <lacht> ja, ja ik heb van, die, van die gillende meisjes voor de deur in van vroeger, weet je wel. <lacht> Zullen we nog wat uh, zinners vertellen? Ja, of, vertel uh, maar wat. Okay. Ik ga iets vertellen over de Wild Drive in micro, uh, bioscoop. Ken bioscoop. die? Ja, oh. ga ik naartoe. Ja, 22 oktober. Ja. Ga je hem zes uur al? Ja. Oké, okay, dan zal ik je vertellen wat je gaat zien. Nee. De echte drive-in bioscoop op de circuitpark Zandvoort. Hoewel de hele maand oktober is gevuld met unieke activiteiten... is een van de hoogtepunten in Zandvoort Goes Wild-programma. En wel een heel bijzondere ervaring. Want wanneer je nu op het terrein van circuitpark Zandvoort... vanuit jouw auto genieten kan van een topfilm... op 22 oktober worden twee films getoond... De vroege voorstelling van het hele gezin begint om 18.45 uur... en de late voorstelling begint rond 21.30 uur. Tot 9 september konden kon geïnteresseerden op de website www.zandvoortgoeswild.com... en op Facebook zelf kiezen welke film ze wilden zien. Voor de vroege voorstelling is gekozen voor Zootropolis... en voor de late voorstelling de Jungle Book. Voor 20 euro per personenauto kun je de Wild Drive in Bioscope bezoeken. Kaarten... Zijn binnenkort verkrijgbaar in het VVV van Zandvoort. Ja. En jij gaat? Dat zal nu ja. wel zijn, want het is zaterdag. hè? Ja. Komt de ga zaterdag. Tweede films. Ga je naar alle tweede films? Ja. Ga, ga ja. alle tweede films? Ja. Ja. Heb jij zoveel geld dan? Nee. Nou, hij zit op een scooter. Ja, toet, oh. ja. dat, dat, dat niet alleen oh. toet, toet, toet is zo wel gesteld. Ja, is dat zo? Ja. Oh? Of ze heeft wel gebeld, dat weet ik niet ja. precies. Maar één van de twee. Oh. Ja. Ga ik toch even bellen, straks. Ja? ja. Ik ga er bijna dood aan, man. Ik hou van techniekers die meteen werken. Ja, mooi, hè? Ja. ja. Onverwoestbaar. Ken je dat gevoel van geen afstand willen doen van iets ouds? Niet omdat je neurotisch lijkt, maar gewoon omdat het te comfortabel is. Ik heb zo'n zo voorbeeld van die slippers met die dikke rubberzolen. En die mooi zwerdeachtige bovenkant. Slippers die zo'n beetje voet hebben gezet op alle continenten waar ik ben geweest. Slippers die zo'n beetje het leven met mij hebben meegeleefd. Kilometers en kilometers lang. Maar slippers waarvan de zolen in al die jaren zo'n beetje niet veranderd zijn. Gewoon niets. Geen slijtageplekje te zien. Deugdelijke degelijkheid. Onvoorstelbare voorstelling. Het doet denken aan autobanden in Afrika... waarvan men slippers creëerde, zeker twintig jaar geleden, in Kenia. En die maakten diepe indruk op ons... Niet alleen ikzelf ben verknocht aan de slippers... maar ook menig inwoners die we op de markt in Malawi tegenkwamen. Lopend door de Zawa's in Indonesië of op het strand in Nagpali. Hoe vaak is mij gevraagd of, mij de slip, of ik de slippers wilde hebben. Maar ik heb niet bijgehouden waar hoe vaak dat wel is geweest. Wat niet ongewoon is in die contraille. Ik gaf ze nu en dan spullen weg. Maar, dan van, maar van mijn slippers heb ik nooit afstand kunnen doen. Ze zitten gewoon te lekker. Nieuw niet meer te bestellen. Ieder jaar denk ik dat, gebruik, dat ik dit jaar het laatste, uh, het laatste jaar in gebruik zijn. En ieder jaar laat ik er weer nieuwe inlegzooltjes inzetten. Het is nu wachten tot de lederen schootjes gaan, het gaan begeven. Zo'n flexibel bandje dat nooit meer vastgezet zal kunnen worden, is mij verteld. Anders werd door mij van zo... Uh, Anders werd het voor mij zomerschoenen... die tijdens de herfsttemperaturen dit jaar nog lekker te dragen waren. Dikke zwarte doorlopende zolen... verfraaid met wiebertjes, uh, wiebertjespatroon op de vreefvoet. Ter hoogte van het treinstation liepen, uh, lieten zij het afweten... door pardoes falikant in het midden door te breken. Erop lopen was geen optie meer. Anytime Snackbar bleek behulpzaam om er een taaierip om vast te binden... waardoor de laatste meters konden worden afgelegd. Dromen van onverwoestbare rubberen zolen... dat is voor de schoenen van deze tijd echt verleden tijd. Net zoals de zomerse herfst... die nu toch echt ingeruild is door de regenachtige tafereelen. Ja, dat is waar. Dat is wel jammer eigenlijk, hè? Vind ik? Ja. ik vind de zomer altijd wel iets. Heb ja, ik. ik heb een hekel aan het najaar. Nou, nee, ik, ik hou wel van winter. De winter maar... Nee, dat is de winter. Het ja, maar... najaar heb ik echt een hekel aan. Ja, dit is van die die drouwen, winter en die, die... blaadjes ja, en, dan, ja, ja, ja. en dan die regen en storm. Ja, er zijn meer mensen die last hebben als de blaadjes vallen. Ja. En ik ben, ik ben in de herfst geboren, maar ik heb er gewoon ja. een hekel aan. Ja, ik kijk er ook nog aan nu. je ja, nee, hebt er geen last van? Wat? Van nou, van die vallende blaadjes? Nee. Nou, je hebt mensen die hebben er een nee. hekel aan. Nee. Die en kunnen er echt. ook niet tegen. Nee. Ik heb wel van last van toppen toppunt van herfst. Ja? Ja. En dat is? Als je zo gezwakker wordt en je eikel ligt daarna. <laughs> ja. Gaan we verder? Gaan we verder.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 So don't stop. studio en ze nemen het meteen helemaal over. Ja, ja ze gaan, ja, ze gaan, gaan ook zeggen... wat, wat Zo man, doe je dat. Je hebt niks ja. meer te vertellen. Nou. Het, het lijkt thuis wel. Ja. <laughs> nou, meer dan thuis. Dus deze was ook speciaal voor jou. Uh, uh, Dank je wel hoor. Ja. Een heel lekker nummer. Lekker vrolijk. Mag ik wat zeggen? Doe maar. Oké. Okay. Vorige week donderdag heeft de directeur van het Wim Gertenbach College, Fred van Zanten, de plannen voor een algehele renovatie van het schoolpad bekendgemaakt. Hij deed dat tijdens een informatieavond voor omwonenden en geïnteresseerden. Het is een teken dat de enige middelbare school in Zandvoort... nog lang niet van plan is om Zandvoort te verlaten. Het pand, waar de Wim Gerdenbach op is gevestigd, werd in 1956 gebouwd. De eerste lessen werden in januari 1957 in het nieuwe schoolgebouw gegeven. In al die jaren is er eigenlijk weinig met het gebouw gedaan... Wat er gerenoveerd wordt, zal de Zandvoortse krant... in de editie van vorige, volgende week bekendmaken. Ja, nog wat over de, de, de film, volgens mij. Uh, ja, de, de terrein gaat open om zes uur. Om half zeven is het dicht. Dan kan je er echt niet meer op. En als je twee films gaat kijken, dan krijg je 10 euro korting. Dus dan is het 30 euro voor twee films. Oh. Ja, en een patatje. Dat zijn je net. Ja, die kan je halen, maar die krijg je niet. Oh, die krijgen je. Ik dacht dat je het kreeg bij dat geld. Komt ze nee. die dan op rolschaats zo langs je. Ja, dat zou leuk zijn. Dit is een puinveldje, dus dat lijkt me wel heel stoer. Maar Rona ben is er al eens geweest? Ja. Niet? Is het druk? Ja, relatief gesproken wel, ja. ja. ja. Oh. Leuk. Juist ja, leuk? Ja, is echt leuk. Ja. En, en ja, ja. krijg je zo'n speakertje in je auto? Nee, voor... nee, nee. ze gooien hem op, de, op een frequentie en die ontvang je dan via de radio oh. in je auto. Oh, wat leuk. Dat is heel apart zeg. Het past wel bij me. Apart. Ja, ja inderdaad. Ja. En dan uh, kan je... Your mama says that through the week. Oh, die. Dat gaan we ook doen, hè? Ja, die zijn driftig. Uh, uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Right, ja. Ik ga samen met Toetje, dus, uh, oh. dus uh, we gaan... Uh, Road, d'Auto. Oh, oh, yeah. On yeah. a Saturday night, live with Oh, Dit is hem, hè? Heee! Mooi, hè? Uh, ja, dat doe ik niet meer. Nou. Doe ik altijd maar één keer. Ik wil je wel verknijpen? knijpen. <laughs> <laughs> Zie je? Behulpzaam, hè? Ja, ja, ja. ja. De, de, met echte vrienden, hè? Meteen behulpzaam. Ja. <laughs> gaan we, eens, we dat doen? Gaan we maar, gaan, we gaan, hebben... Waar we je de kolom doen? Oh, nee, de, de, de wonderen wereld. De, wonder, de wonderen wereld. Een wereld van wonderen. Op CFM. Bestaan er ook Siamese drielingen? Ja, die bestaan. Er bestaan zelfs Siamese vierlingen. Maar ze zijn bijzonder zeldzaam. Rowena Spencer, een Amerikaanse kinderarts... beschrijft in haar boek 'Conjoined Twins, De Voplem. Ja, en een moeilijk woord. Dat leg ik niet uit. Negen gevallen van de drieling en heeft het over twee vierlingen. Ze stammen allemaal uit de negentiende eeuw. Het bekendste voorbeeld is dat een Italiaanse Siamese drieling uit 1831... Het was een jongen van drie hoofden en twee nekken en één torso. Spencer vond ook aanwijzingen dat er in 1830 in Haarlem een Siamese drieling werd geboren. Peter, Paul en Johannes. En hoewel vrijwel alle Siamese drie- en vierlingen niet levensvatbaar ter wereld kwamen, was er in 1892 een arts die rapporteerde over een trio met drie hoofden dat huilde en onafhankelijk van elkaar aan de borst kon zuigen. Na twee dagen stieren we ze. Maar recent deed zich in Athene nog een geval voor. In 2004 maken Griekse artsen in het Amerikaanse journaal op, of genealogie... melding van een vrouw die zwanger was, van een Siamese drieling... met drie hoofden en twee torso's. De zwangerschap is bij 22 weken afgebroken. Ze waren niet levensvatbaar. Nee, je, je kan wel uh, een goed gesprek met jezelf dan. Ja, Het ja. ja, ja, ja, ja. was <laughs> een journal, journal of Gynecology. Het is een heel moeilijk woord, vind ik zelf. Journal of Gynecology. Een ja. gynecologenjournaal. Amerikaanse <laughs> ja. Journaal of Obesitas and Gynecology. <laughs> Ik heb alleen maar moeilijke woorden altijd. Kijk, die heb je niet naar mij doorgestoven. Nee, nee, nee, maar dat is goed. Ik had het ook voor die tijd niet doorgelezen. Want anders had ik het mooi niet gedaan. Gynecologisch. Nou, het okay. is, het, dit is ook. Conjunction Twins. En nog wat een heleboel erachter. Nou, dat is niet te lezen. We, we gaan naar huis. We gaan wat Nederlandse bodem, doen ja. ja, we gaan maar naar huis, vind ja. ik. Ja, deze knarren zijn ongeveer net zo oud als dus ja. ja. Is dat zo? Ja, dat, nou, ze zingen dat is zo. beter Engels dan ik. Ja, ze dus hebben we ook een mooier huis. Dat is een lekker liedje. Ik had het net over het huis. Ja. Ik heb zijn huis gezien op Curaçao. Ja, is dat zo? Oh. Groot? Zo. Ja? Ja. Ja. ja. Oh. Die kan Dan ga je logeren. Die, nou, dat kan hier wel een paar van hoor. Hey, we gaan... Uh, we, Imca, die wil eventjes vertellen wat ik niet kon zeggen net. Oeh, de, de... Ja, die heb het al net... Hoe heet dat? Colometetisch <laughs> heb je dat verteld? <laughs> Homokinetisch hebben ze het ja, sorry, Homokinetisch, dat gaat motorisch goed. Ja. <laughs> nee, we hebben het over fonetisch. Kan je dan ook nog opschrijven als ja. je de woorden niet weet. Ja, maar wat maar if, wat, wat het if, was uh, co-joint twins. Dus dat zijn aan, tweeling aan elkaar verbonden. Ja. En dan developmental malfunctions and clinical implications. Kijk, dat bedoel ik. Zo, kijk. Schrijf dus die maar op en spel dat maar. Is. In MLE groot zo Nou, ja. in één keer had jij. Ja. Ik heb bij Elsevier Science Publishers gewerkt. dus dan Ik heb veel gewerkt? van dit. Waar, he? waar heb je gewerkt? Elsevier Science Publishers. Ja, dat kunnen wij niet helpen. Nee. nee. nee. Ik wel. Was ja. leuk. Ja, jij was leuk. <laughs> ja, was ook heel dat leuk. kunnen we niet helpen. <laughs> maar het gaat eigenlijk erom, gaat het uh, hierom, hè? Ah. Ja. ja. ja. ja. Oh, Teacher ja. children wel, ja. Ach, Precies. Ja. Dan had je mij ook moeten doen. ik. Nou. Ja, dat doe ik zelf. Dat doe ik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 your elders grew Most by, and so please help your them team. with your be ease, be they seek be the truth, before they can be die, can teach your parents well, their children's hell will slowly go by.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 Wereld, lp was dit, hè? Heerlijk, ja. ja. ja. Hoor. Uh, volgens mij eentje niet meer. Oh. Maar dat weet ik niet, nou overvraag je hem even. We vinden het heel goed dit. Ja. Mooi liedje. Is dit echt de LP, de LP, déjà vu staat hier. Déjà vu? Ja. Hey Imke, ga jij eens wat zeggen? Ja, ik ga even wat voorlezen. Genoeg. Oh, nee, ga door. per 1 oktober een zandvoortpas pas voor inwoners met een, een krappe beurs. In Zandvoort telt iedereen mee. Niet voor iedereen is dat even vanzelfsprekend. Vanaf 1 oktober zijn er daarom veel meer regelingen beschikbaar... voor inwoners met een krappe beurs. Bijvoorbeeld een tegemoetkoming voor huiswerkbegeleiding... een extra tegemoetkoming voor brugklassen voor het schooljaar 2016-2017... en de Zandvoortpas. Met de Zandvoortpas is het ook veel makkelijker om regelingen aan te vragen. Heeft u een uitkering of zit u in een schuldtraject? Een schuldhulptraject, dan hoeft u de Zandvoortpas niet aan te vragen. U ontvangt hem dan uiterlijk aan het einde van deze maand. Heeft u een inkomen tot 115% van het minimuminkomen... dan komt u ook in aanmerking voor de stand voor pas en kunt u hem gewoon aanvragen via de gemeente. En wat kan je met zo'n pas doen? Me. Ja, dan kan je uh, gebruik maken van de regelingen. Maar ik heb begrepen dat er ook nog andere uh, bedrijven benaderd gaan worden... om kortingen te geven als je zo'n pas hebt. Dan hoef je alleen maar het pasje te laten zien en ja. dan kom je voor die... Speciale tarieven in aanmerking. Bijvoorbeeld als je een keer naar de biscoop wil. Je dat niet... Ja, dat zou dan ook nog ja? wel geregeld. Dat uh, moet de gemeente regelen ja, met de oude, ondernemers. Oh dus, maar dat, in Haarlem geldt dat ook zo. Oh, oh. Ook voor sportclubs voor kinderen. Ja, dat vind ik heel mooi. Ja, dat is heel mooi geregeld. Ja, vind ik zelf wel. Uh, wij zijn voor de adviesraad so, Sociaal Domein. Uh, zijn we daar ook van op de hoogte? Daar komt het. Gespeld worden, gemeente. Daar ja, ja de, de, de, de, want dat ja, ja, was ja, ik vergeten ja, ja. te zeggen daar straks? Ja. Wij vergaderen iedere tweede dinsdag van de maand... in het pluspunt in Zandvoort Noord. Vanaf half acht. En het eerste deel van de vergadering is openbaar. Dus dan kunnen mensen gewoon bijzitten. Kunnen ja. ze horen waar wij mee bezig zijn. En het tweede, en het tweede deel? Het tweede deel. Dan worden mensen weggestuurd. En die ja. houden we onderling. Want er worden ook betrouwbare Echt? stukken... Ah, worden, we, nee. worden we ons mening overgevraagd. Ja. ja, nou ja. Top. Ja, ja, dat, ja. Moeten we, dat is dan nog... Uh... En, en kunnen de mensen ook hun eigen mening geven? Maar kunnen ze ook iets inbrengen? Of, of... Ja. Of is het alleen maar dat luisteren? Dat kan ook. Nee, dat kan ook. Ja, en ook als we problemen ondervinden met de uh, aanvragen, dan kunnen wij niet op persoonszaken zaken ingaan, maar wij kunnen wel een signalering uh, vaststellen en doorgeven aan de gemeente van wij merken dat dat daar vaak fout gaat. Ja, ja. O, en dan zo... wordt daar ook nagekeken. Nou, ik vind het uh, niet slechte zaak eigenlijk. Nee, het is alleen maar goed. Ja. Ja. Jullie bestaan uit hoeveel mensen? Elf. Elf. Nou. Maar dus, botst dat er onderling nooit? Dat, dat de een nee, die hoor. mening hebben en de andere die mening? Ja, dit, we hebben allemaal wel een mening, maar meestal gaan we. Er wordt zoveel bezuinigd dat je dan toch wel gauw op één lijn gaat zitten, van ja, ja maar dat gaat te ver, of ja, ja. De, dat is nog noodzakelijk. dat moet wel gebeuren. Dus ja, dan blijf je toch wel gauw op één lijn zitten. Ja. En we hebben ook onze uh, uh, ja, specialiteit, zou ik maar zeggen. Er is een groep die, die, die, die, die houdt zich met het armoedebeleid bezig er is een groep die houdt zich met de WMO bezig uh, ja, de, van alles. Zit er ook weer oudere raad erin, of niet? Er zit ook oude, uh, iemand ouder in, ja. ja. Ja? die zit ook bij de seniorenvereniging. Ja, die bedoelde ik ook. Mooi. Ja. Hé, hey, ik ga uh, jullie onderbreken. We ja. gaan er nog een eentje draaien en dan uh, zit de bal weer aan uh, oh? reclame in. je gaat er snel, zeg. Dus. Count uh, called Malice.